Gisteravond werd duidelijk dat bijna twee derde van de Egyptenaren... heeft ingestemd met de omstreden grondwet... die volgens veel oppositiepartijen te islamitisch is. De oppositie heeft een reeks klachten ingediend... omdat het referendum niet eerlijk zou zijn verlopen. De nieuwe grondwet wordt pas van kracht... als ook het nieuwe parlement ermee heeft ingestemd. Bij een zelfmoordaanslag bij een Amerikaanse legerbasis in Afghanistan... zijn zeker drie doden gevallen. Volgens lokale autoriteiten heeft de Taliban de verantwoordelijkheid opgeëist...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 Veel gebouwen zijn er verwoest en bijna 17.500 bewoners van de stad zitten zonder stroom. Weerkundigen verwachten dat de sneeuwstormen zich vandaag verplaatsen naar het noordoosten en de grote meren. In China is officieel de langste hoge snelheidslijn ter wereld in gebruik genomen. Vanochtend vertrok de eerste trein vanuit de hoofdstad Peking naar Canton, een tocht van 2300 kilometer. De trein kan een snelheid halen van 350 kilometer per uur en doet bijna 10 uur over de reis.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 Het weer, afwisselend zon en wolkenvelden met een bui... Het wordt 7 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Later vanmiddag en vanavond volgt vanuit het zuidwesten... een gebied met veel regen. Morgen wisselend bewolkt en opnieuw periode met regen. En dan wordt het een graad of 8. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hallo, goedemorgen op woensdag 26 december, de tweede kerstdag. En hoe komt het toch dat we elk jaar diezelfde kerstfilms op televisie zien? Daarna Linse heeft zo dadelijk het antwoord. De tocht door het land in crisis, het monopoliespel, gaat ook verder. En Egypte, Egypte heeft bijna een nieuwe grondwet. Want met bijna twee derde van de stemmen is die nieuwe Egyptische grondwet aangenomen. Het is de uitslag van een omstreden referendum dat werd gehouden op 15 en 22 december. Voorafgaand aan het referendum, uitgeschreven door president Morsi, waren er veel demonstraties en gewelddadigheden tussen voor en tegenstanders van die grondwet. VT-correspondent Rut van der Wallen in Cairo. Uh, Rut, wat denk je? Legt iedereen zich neer bij de uitslag?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 Ja, uh, Morsi heeft vandaag uh, aangekondigd dat hij zal spreken uh, op de nationale televisie. Het uh, is nog niet precies aangekondigd hoe laat het is, uh, maar dat zullen we wel horen. En dan krijgen we ook te horen dat die omstreden bevoegdheden, die decreten, dat hij dat zal gaan intrekken. Ja, dat is uh, zeker de bedoeling. Volgens mij gaat er dus irene bij jou. Moeten we maar een eind aan het gesprek maken. Maar ik heb ook alles gevraagd wat ik wilde weten hoor, Rut. Dus dankjewel, Rut van der Wallen was dat en, vanuit ja, Cairo. Dag. Gaan we van Egypte naar Indonesië. Want in Indonesië zijn tijdens deze kerstdagen opnieuw kerkdiensten van christenen verstoord door moslims. Indonesië, het is een seculiere democratie. Dus er mag met kerst gevierd worden. Maar moslims zijn er in de meerderheid. En radicale moslims pogen de kerst zoveel mogelijk te verstoren. Correspondent Michel Maas in, in Jakarta. Michel, um, waren er grote incidenten deze kerst? Uh, nou, ja, Als je het vergelijkt met wat er in 2000 gebeurde... toen zijn er uh, bomaanslagen gepleegd op tientallen kerken... is het deze keer heel erg rustig geweest. Er waren een paar incidenten. Uh, er is uh, wat gevochten, wat geduwd bij een van de kerken. Er is met rotte eieren gegooid. en Er, is ook, uh, er zijn ook diensten verstoord door uh, enorme luidsprekers met... Uh,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 En ik ga toch naar de kerstviering en ik steun de, uh, de religieuze minderheden in het land. Maar ja, het, het, door zijn wijfelende optreden uh, wordt het maar niet beter. Ja. Misa Maas, dankjewel. Misa Maas was dat vanuit Jakarta. Oh, keep me warm, touch my hold my breath carrying Jager Met een liedje op tweede kerstochtend. Keep me warm. Straks Home Alone was natuurlijk op de buis. En Harry Potter en Sissi. Ja, het Nederlandse televisieaanbod tijdens kerst is voorspelbaar. Heel voorspelbaar. We hebben het er zo over met filmcritica Dana Linsen. Op de weg is het nog steeds lekker rustig. En ook bij de spoorwegen zijn geen vertragingen te melden. Het NOS Radio 1-journaal Monopoliespel...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 Houtstraat. Houtstraat. En die is voor jezelf. Ja, goed. Nou, even kijken. Ik gooi vijf. 2, 3, 4, 5. Ketelstraat. Ik heb nog voor jou. Ik heb de hele straat. Ik heb al zo'n uh, probleemloze uh, ronde. Keer. Ja, mm. ja dit, wel jammer. Ja, maar ook wel een keertje. 8. Kanskaart weer. Verlaat de gevangenis zonder betalen. Heel fijn. Nou, voor het geval dat je een crimineel. Uh, Oh, dat je inspiraties hebt, is dit misschien een hulpmiddel. Misschien uh, kan je ook, ook verkopen, hè, op één moment. Ik gooi even. En dan kom je uit op uh, station. Dat is interessant. Maar ja, stations, stations, die heb je in alle soorten en maten, toch? Kickstart. Caroline vrolijke fluitmuziekje. Vertellen we dan even wat de dag gaat brengen. Wat we aan items nieuws gaan brengen. Waar ging het vanochtend over? We hebben het vanmorgen gehad over uh, PSV. We hebben het gehad over het uh, trieste nieuws van de bouwvakker... die om het leven is gekomen bij, een, uh, bij het instorten van een vloer hier in Eindhoven. Is er in een plaats als Eindhoven nieuws genoeg voor een lokale zender? Ja, in Eindhoven zeker. De zender voor Groot Eindhoven. Met nu Willem Doreleijer. Hier hoor hier, je het het is dus geen treinstation, maar een radiostation. Michiel Bosra. En uh, 2,5 jaar geleden keken wij in Hilversum wel een beetje op bij het NOS-journaal... dat onze collega koos voor de lokale omroep. Ja, nou koos ik er natuurlijk voor om van verslaggever... een nieuwe carrière te starten... om ergens de baas van een zender te worden. En ik vond Eindhoven een, een stoere stad... waar een, een zender eigenlijk bijna vanaf nul opgebouwd kon worden. Ja, daar ben ik de afgelopen 2,5 jaar best druk mee geweest. Want je kreeg geld van de gemeente... Ja, de, de gemeente Eindhoven had uh, de keuze gemaakt van ja, wij uh, geloven dat uh, een serieuze zender voor de stad, dat je daar dan ook wel, uh, ja, het is publieke omroep, daar moet je dan ook wel uh, publieke financiering voor uittrekken, meer dan dat in de meeste andere gemeenten gebeurt. En Eindhoven is natuurlijk ook een grote stad, vijfde stad van Nederland, dus daarmee was er budget om echt iets, iets op te bouwen. En dat, dat is waar ik in, in geloof, dat een, een zender heel veel voor mensen in de stad kan betekenen als het uh, professioneel gemaakt wordt voor Groot Eindhoven. Met nu... Bij de radio worden absoluut ook programma's door vrijwilligers gemaakt. Daar kunnen talenten bij zitten, daar, daar kunnen mensen uh, laten zien dat ze wat kunnen. Daar zitten de talenten van de toekomst, daar geloof ik zeker ook in. Maar de basis van een zender is toch dat mensen in de stad denken... Dit, dit is voor mij relevant, dit gaat over mijn leven, dit is voor mij belangrijk. Daar kan ik horen wat er in mijn stad, in mijn regio gebeurt. Ik vind dat uh, provinciale omroepen daar vaak net uh, te groot voor zijn. Uh, ik zeg hier altijd in Eindhoven, uh, zit je niet zo erg te wachten op het nieuws uit Breda. Het nieuws van... 7 uur. Goedemorgen, ik ben Wouter Walgemoed. Je, je ziet dat nu ook op verschillende plekken in, in Nederland ook ontstaan: dat lokale zenders die oorspronkelijk voor één dorp uh, aan het werk waren. Dat die merken dat dat een kleine schaalgrootte is. Dat ze dan niet echt een deuk in een pakje boter kunnen slaan. En dat er dan ineens zo'n dorp ook te weinig nieuws is om daar nou heel veel over te melden. Dus er is in lokale omroepland echt een trend gaande van schaalvergroting. Waaruit zenders kunnen ontstaan die dus ook professioneel zijn, ook wat voorstellen. Het is nou even mooi dat er een crisis is. wat Die dwingt omroepen tot samenwerking. Je hebt absoluut gelijk dat het niet alleen maar nadelen... maar absoluut ook voordelen biedt. Ja, het was even schrikken bij Café de Gouwe Bal. Daar was een schoorsteenbrand gisteravond. En Eindhovense scholieren die gaan strijden om de wereldbeker vandaag. Dat en meer hoor je zo in het nieuws. Vooral, well, televisie maken is duur. Uh, maar goed, deze radiostudio ziet er ook uh, mooi uit. En waar komt dat geld vandaan? voor een belangrijk deel uit de publieke financiering. We zijn publieke omroep. Ja, dit is eigenlijk allemaal neergezet, ook met de ambitie... om uh, ook geld uit de markt te halen. Hey, hallo, aandacht. Voor vlaggen hoef je niet naar doeken. Uw leverancier van vlaggen en spandoeken... Gewoon uit Eindhoven. In onze begroting is nu ongeveer een derde van de inkomsten komt uit de markt. Uh, dus het zijn niet per definitie allemaal bedrijven. Daar kunnen ook wel semi-overheidsorganisaties bij zitten. Maar waar we dan een commerciële deal hebben. Ik hoorde dat onlangs RTV Hardenberg uh, failliet is gegaan. Dreigt zoiets ook in Eindhoven? Nee, wat mij betreft niet. 9 uur. Goedemorgen, ik ben Walgemoed. Meneer Bosca, heeft u nog een mooie primeur gehad in 2012? Nee, Primurs dat is iets van journalisten onderling. Ik ben heel trots op uh, mijn mensen hier... dat we bij het grote nieuws wat hier in de regio gebeurd is... er bovenop zaten. Uh, ik vind dat wij voor een kleine zender, wat we uiteindelijk zijn... Uh, ontzettend goed mee kunnen komen met de grote jongens. Is dat nou niet deprimerend, zo'n club PSV in de stad? Al jaren geen kampioen? Eh... <lacht> um... We zijn heel blij met PSV, uh, waar we prachtige radio-uitzendingen uh, over maken... en waar we ook een prachtig uh, programma op tv mee hebben. Ook bij PSV worden jullie voor vol aangezien? Uh, daar worden wij zeker voor vol aangezien. Ik denk dat PSV blij is met een partner in de stad... en uh, dat onze kijkers er absoluut ook blij mee zijn, onze luisteraars. De zender voor Groot Eindhoven. Hier hoor je thuis. Hij kan het niet laten, hè, Jeroen, om een klein beetje te plagen. We gaan straks weer verder dobbelen en het spel verder spelen. Them too. Sing along. Het leukste aan deze Johannes Sigmund, want zo heet hij, vind ik eigenlijk zijn artiestenaam, Blautzoen. En hij is vernoemd, althans hij heeft zichzelf vernoemd naar een Deense wielrenner. Maar het is een volstrekt onbekende Deense wielrenner, nergens meer in de uitslagen terug te vinden. Maar volgens hem zelf koerste hij in de tijd van Joop Soetemelk. Het nummer heette Elephants. Grote kans dat u een deze dagen... een van de volgende films voorbij heeft zien komen op televisie. You're a wizard, Harry. I'm a what? CC die jonge keizerin. Kevin! Ah! Home Alone. America's biggest dog star is back. No! When you put on the suit, you fell subject to the Santa Claus. The Santa Claus? What does that mean? Actually, I'm in love. Ja, Dana Linsen aan de lijn. Dana, welke hebben we hier allemaal gehoord? Nou, volgens mij, als ik het zo snel allemaal heb gehoord... Harry Potter, Sissy, de Santa Claus... maar dat was makkelijk, want die werd echt genoemd. En natuurlijk het laatste was het liedje uit Love Actually. Ja. En Home Alone en Beethoven heb ik volgens mij ook nog gehoord. Home Alone, ja, die is vanmiddag pas op televisie. Ik heb hem gisteravond al gezien. Oké. Okay. Ja, echt waar. <laughs> Voor de zevende keer, volgens mij. Maar waarom zien we die films elke keer? Ja, dat heeft een, een aantal redenen natuurlijk. Um, om te beginnen, omdat een groot van die films die gaat over kerstmis. Dus ik bedoel Home Alone, dat is volgens mij uh, de oerfilm of de oerkerstcomedie een, over een jongetje wat alleen thuis wordt gelaten met. Kerst en uh, dan maar moet zien te overleven. Nou ja, dat is iets dat spreekt A tot ons aller verbeelding. En oh, wat is het zielig om het kerstmis alleen te zijn... en dan ook nog een klein jongetje... Um, dus dat werd een enorm succes en daar kwamen heel veel vervolgdelen op. En dat zegt heel erg veel over de rol die Kerstmis speelt in Amerika en in de Amerikaanse cultuur en uh, filmcultuur. Want um, dat, daar is Kerstmis een, een groot feest met cadeautjes en van alles en nog wat. Maar ja, daar hoeven wij toch niet aan mee te doen. Ik bedoel, wij zenden elk jaar dezelfde films uit die ze in Amerika volgens mij al jaren geleden hebben gemaakt. Precies, en dat is het andere deel van het verhaal. Want... Um, het, meer een deel van alle films wat in Nederland überhaupt ooit te zien is in bioscopen, DVD, VOD en noem maar op. Dat zijn Amerikaanse films en die worden aangekocht door de uh, televisiezenders uh, of door uh, omroepen. En die krijgen in de meeste gevallen een licentie om die uitzendrechter eeuwig te exploiteren. Dus... Um, dat zullen we weten ook. Zullen we dat weten ook met kerst. En zo heel erg, het is natuurlijk als je af en toe een kerstfilm maakt, dan is het al best een, een soort riskante business... want je moet zorgen dat je in een paar weken per jaar... al je geld uh, ophaalt. Dus als zo'n film zich eenmaal heeft bewezen... dan ben je natuurlijk als omroep ook wel weer erg slim... als je dat niet um, blijft uitzetten. Nee, daar blijven mensen natuurlijk naar kijken... maar het is niet echt uh, dapper, zal ik maar zeggen. Als je bijvoorbeeld naar de programmering van de BBC uh, gisteren kijkt... Uh, die hebben uh, Shrek, een, een nieuwe Shrek-film, uh, uitgezonden. Dat durven we dan blijkbaar niet uh, in Nederland. Uh, dat heeft soms ook te maken met het feit dat televisierechten nog niet beschikbaar zijn. In die zin is het eigenlijk een beetje een technisch verhaal. Maar uh, een film komt uit in de bioscoop een half jaar later op DVD, nog een half jaar later op de En dan zo'n ongeveer zo anderhalf jaar na de bioscooppremiere zijn de rechten voor televisie beschikbaar. En dat gaat dan per Kleine plukjes um, of per werelddeel of per groepje landen komen ja. beschikbaar. Dus het zou best kunnen dat de BBC eerder rechten heeft dan um, Nederlandse zenders. Nee, goed, daar zijn we inderdaad een, een klein land. Moeten we maar naar de BBC kijken. Maar, dat zul we nog, Zullen we nog e de, de, de, de, de, de, de Bij de meeste oh. stations wel. Althans, kabelaars. Uh, zullen we nog even naar de bioscopen zelf kijken? Is er een echte kerstkraker deze kerst? Nou, dat vind ik dus wel leuk. Want je, zoekt, je denkt natuurlijk altijd, het is winter en het is donker. En mensen zoeken een beetje of naar gezelligheid, of naar zingeving... of je dat nou doet um, omdat het donker is... of uit andere motieven, bijvoorbeeld religieuze. En je ziet dat... ...toch op een of andere manier de, de bioscopen en de, en de filmmakers en de studio's daarop inspelen... ...door dat soort films in die periode uit te brengen. Dus je ziet op dit moment bijvoorbeeld een film als The Hobbit... ...een avonturenfilm die, zoals we allemaal weten, gaat leiden tot een grote eindstrijd... ...tussen goed en kwaad uh, in Lord of the Rings. Maar tegelijkertijd zie je ook een film zoals uh, The Life of Pi... Uh, ...naar een bestseller van Jan Martel over een jongetje met een tijger in een boot... Yeah. Um, duidelijk een verhaal over zingeving, over verhalen. Hoe overleef je met het grote gevaar in je eigen bootje? Nou, een prachtige metafoor voor ons allerleven. En zo, zulke soort films, die worden natuurlijk niet voor niets in die tijd uitgebracht. Ook een tijd dat heel veel mensen vakantie hebben en tijd en, om naar de bioscoop te gaan. En wat is de hit op dit moment? Wat moeten wij gezien hebben van Dana Linsen? Nou, ik denk dat die Life of Pi best een aardige kans maakt... om uh, de kerstfilm van over twee jaar op televisie te worden. Juist... <lacht> Alhoewel ik me dan ook weer afvraag, maar ik ben natuurlijk toch stiekem heel erg bioscoopfree. free ja, maar... Gaat dat werken op het tv-scherm? Maar dat wordt natuurlijk steeds groter. Ja. Dus wat dat betreft gaan onze huiskamers ook steeds meer op bioscoop lijken. Nou, misschien over twee jaar. Dan hebben we dit gesprek in ieder geval niet dat we elk jaar hetzelfde Dan gaan uh, we uh, het volgend jaar over, of over twee jaar over Life of Pi hebben. Dat lijkt me vast een afspraak. Ik zet hem in mijn agenda. Als jij hem er ook in zet, dan, hebben we, dan een, hebben we een deal. Een deal. Hé, hey, Dana, nog een mooie dag. Oké, okay, dankjewel. Dank je.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 Bekijk onze rendementen op alex.nl. Alex, resultaat geldt. is het Radio 1 Journaal. 80 zalen, 8000 voorwerpen. 800 jaar vaderlandse historie. Het is het bonte verhaal van de Nederlandse cultuur... van de middeleeuwen tot nu. Het wordt op een nieuwe manier verteld... in het geheel gerenoveerde Rijksmuseum in Amsterdam. De zalen worden nu ingericht... en in april kan iedereen het gaan zien. Jeroen Wielaert ging er alvast naartoe... en kreeg een rondleiding van wie anders dan... de museumdirecteur Wim Pijbers. We staan in de passage. En de passage is nu helemaal opengemaakt, links en rechts... waarbij het daglicht van het atrium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 Het is nog lekker rustig op de weg en ook op het spoor loopt alles. Heel relaxed op deze tweede kerstdag. Geen enkele storing te melden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Kerstmis natuurlijk ook bij de buitenlandse troepen. Overal ter wereld in oorlogs- en conflictgebieden. Zoals in Afghanistan. In het NAVO-kamp bij het vliegveld van Kabul... wordt een kerkdienst gehouden voor honderden militairen van allerlei nationaliteiten. Het was warm en prettig, zegt een Amerikaanse soldaat. Maar ik was toch liever thuis. Natuurlijk is kerstmis hier een beetje anders, zegt een ander. Maar toch, er is veel om dankbaar voor te zijn. Of the here is a you know being in the environment that we're in but even then there's still a lot of things to to look around and be thankful for and the other thing that I think is really interesting out here is seeing all the different nationalities and how everybody uh, kind of celebrates in their own way with makeshift decoraties. decorations and een really a cool environment. Al die nationaliteiten bij elkaar zegt de soldaat en dat iedereen het op zijn eigen manier beleeft met allemaal geïmproviseerde decoraties heel bijzonder. Na de kerkdienst wachten de soldaten een uitgebreide maaltijd. Ze zitten aan lange tafels en er worden veel gesprekken gevoerd. Uh, Christmas is time where get and they share and, uh, we Het so uh, yeah, is allemaal best goed voor elkaar, maar ik was toch het allerliefste thuis bij mijn gezin. En hoe zou het zijn met de Nederlandse politiemensen en militairen... die in Afghanistan politiemensen aan het trainen zijn? Hoe vieren zij kerst? Gaan we vragen aan. Alke Westerterp, woordvoerder van de missie in Kunduz. Ja, meneer Westerterp, lukt het een beetje om kerst te vieren? Uh, ja, goedemorgen, goedemorgen Nederland moet ik eigenlijk zeggen. Het is hier al bijna lunchtijd. Oh, ja. uh, de kerst, die hebben we eigenlijk al uh, achter de rug... En uh, vandaag uh, zijn we weer volop aan het werk. Maar de afgelopen twee dagen hebben we wel uh, in het teken gestaan van de kerst. En uh, we hebben een aantal, uh, een aantal hele leuke activiteiten gehad. Want wat hebben jullie gedaan? Uh, nou, er zijn uh, twee uh, kerkdiensten georganiseerd. Uh, ik hoorde het in het item net ook al uh, internationale uh, diensten. Waarbij uh, Nederlandse, Belgische, Duitse en Amerikaanse collega's en ook de dominees uh, en de paters samen een uh, dienst hebben georganiseerd op het Nederlandse kamp. En eentje op het Duitse deel van het kamp waar wij zitten. En uh, nou, dat is heel bijzonder om te zien dat je met alle, allerlei verschillende denominaties uh, bij elkaar zit. Uh, in een ruimte met allerlei verschillende uh, ja, kerstversiers die ook geïmproviseerd zijn. En uh, op die manier een, uh, ja, een bijzondere dienst uh, samen ervaart. Uh, dus Vanochtend net... ja, hebben we ook een. Ja, ik wat ik wel vragen, en daarna bent u net zoals we net in het radiofragment hoorden ook gezamenlijk gaan eten? Uh, ja, dat klopt. We hebben best wel veel activiteiten die we gezamenlijk doen, ook met de internationale uh, partners die hier uh, rondlopen. Ook samen met onze collega's van het ministerie van Buitenlandse Zaken en van uh, het ministerie van uh, Veiligheid en Justitie. En daarmee hebben we gisteren ook een, uh, een kerstbrunch gehad die ook al is aangekleed met uh, dingen die hier in het gebied uh, uh, toch uh, op een of andere manier verkregen zijn. We hebben smiddags een kerstloop gehad. Dus een, eigenlijk een hardloopwedstrijd met verschillende nationaliteiten. En een, een kerstmarkt waarbij ook uh, bezoek uit Nederland uh, bij ons is geweest... om uh, nou, toch even bij de troepen uh, aanwezig te zijn uh, in het uitzendgebied. En dan, uh, ja, vandaag gaat het weer allemaal uh, verder. Het, het gewone leven, met alles ook wat daarbij hoort. Want uh, vanochtend werd ook weer het nieuws bekend... dat bij een zelfmoordaanslag bij een Amerikaanse legerbasis... dan in Afghanistan drie doden zijn gevallen. Is dan meteen de kerstsfeer ook weer uh, voorbij? Als je nou, dat ja, hoort? De kerstfeer vandaag, uh, ja, als je dat hoort... Nou, er gebeurt natuurlijk heel veel in dit gebied. Um, um, er is natuurlijk gevaar, Er zijn risico's um, in het werk wat we hier doen. Um, en al heel snel uh, vandaag, ook omdat de kerst voor ons eigenlijk alweer voorbij is... ga je over tot de orde van de dag. En uh, ja, is dat de realiteit? Dat is, dat is de werkelijkheid die om je heen leeft. En um, er gebeuren natuurlijk een, boel, een heleboel van dit soort uh, ongelukken. Een heleboel vijandelijkheid. Uh, maar gelukkig zitten wij zelf ook in een gebied... Uh, waar we samenwerken met uh, de Afghaanse politie, die zijn heel erg enthousiast. Dus uh, on onze samenwerking met de internationale partners en met de Afghaanse politie, die is heel erg uh, positief. En uh, ik denk dat wij als Nederlanders uh, nog gelukkig mogen zijn dat wij zelf uh, eigenlijk nog, nog weinig hebben meegemaakt. Uh, en, en schokkende gebeurtenissen uh, eigenlijk voor onze voet hebben gehad. Nou, er is uh, één, één ongeluk of incident, moet ik zeggen, uh, gebeurd. Twee dagen geleden, een kind aangereden door een Nederlands voertuig. Weet u, heeft u enige informatie ook over hoe het met het kind gaat? Uh, ja, het kind dat wordt uh, nog steeds uh, bij ons op de basis uh, behandeld. Uh, er is veel contact ook uh, met de familie. We hebben natuurlijk een aantal van onze tolken. Maar uh, zelfs uh, de commandant die uh, ter plaatse was uh, tijdens het ongeluk... en de chauffeur van het voertuig... die, uh, die gaan met regelmatig op bezoek uh, bij het kind in het hospitaal hier. Uh, nou, het, is, uh, het is natuurlijk een verschrikkelijk ongeluk. Uh, de kinderen in uh, Afghanistan uh, die zijn natuurlijk niet veel anders dan de kinderen in Nederland. En uh, op een ongelukkige wijze heeft het kind... Stond te kijken de straat overgestoken en uh, is daarbij aangereden. Ja, maar niet levensbedreigend? Nee, nou, de situatie is niet levensbedreigend. De verwondingen waren wel ernstig. En uh, nou, het kind wordt op dit moment ook behandeld. En uh, er wordt natuurlijk onderzoek gedaan ook naar uh, de toedracht van het uh, ongeval. Precies, dat wordt er allemaal verder gedaan. En vandaag uh, gaat iedereen weer gewoon aan het werk. Wat betekent dat trouwens als, als je gewoon weer verder uh, aan het werk gaat? Betekent dat de trainingen ook worden hervat? Uh, ja, dat klopt. We hebben natuurlijk wel een kerstfeest als een, uh, als een christelijk uh, feest. Uh, maar dat uh, bestaat in Afghanistan niet als zodanig. Dus uh, wij hebben onze tweede kerstdag uh, als een gewone werkdag. Uh, onze eenheden die gaan ook uh, de poort weer uit. Die zijn vanmorgen alweer uh, het gebied ingegaan. Om op de verschillende politieposten de Afghaanse politieagenten te mentoren en te trainen. En dat is gewoon doorgaan. Ja. Nou, ik wens u sterkte erbij. En uh, dank u wel voor het gesprek. Alke Westersterp. Dank u wel. NOS Radio en Journal Media Overzicht. Anouk Thijssen, goedemorgen. Goedemorgen. President Obama heeft nog hoop voor dat voor 1 januari de afspraken kunnen worden gemaakt met de Republikeinen om de gevreesde fiscal cliff te voorkomen. Hij keert zelfs vervoegd terug van een vakantie op Hawaii, dat meldt de New York Times. Obama liet doorschemeren dat hij nog steeds wil dat de rijken meer belasting gaan betalen. Iedereen moet een beetje inleveren op een verstandige manier. Hij benadrukte dat het van belang is dat er een compromis komt binnen de harde deadline van 10 dagen om te voorkomen dat de economie hard wordt getroffen. Honderden medewerkers van de metro in Londen leggen vandaag het werk neer. Ze zijn niet tevreden over hun salaris, schrijft de BBC. Ze eisen een extra vergoeding voor het werk op tweede kerstdag. Staking komt voor het gemeentelijk vervoersbedrijf op een zeer slecht moment. In Londen begint op tweede kerstdag traditiegetrouw de uitverkoop. Dat betekent dat er tienduizenden shoppers naar het centrum zullen afreizen om op koopjes te jagen. Trans Transport voor Londen zetten daarom extra bussen in. Ja, dat zal leuk worden daar. Wesley Snijder is op weg naar Tottenham Hotspur, volgens de Amerikaanse sportzender ESPN zou hij zelfs al akkoord zijn met een contract uh, met de club uit Londen dus. Tottenham zou bijna 15 miljoen euro over hebben voor de transfer van de 28-jarige Utrechter. Snijder ligt al maanden overhoop met de leiding van Internationale Milaan. Hij weigert in te stemmen met een verlaagde overeenkomst. Oranje aanvoerder speelde eind september voor het laatste wedstrijd in Italië. Sinds zijn overgang in 2009 van Real Madrid kwam hij slechts uit in 71 duels met 12 doelpunten. Indonesische christenen, die gisteren kerst wilden vieren... ondervonden op een aantal plekken tegenstand van moslims. In de buurt van Jakarta werden eieren gegooid naar christenen... die een mis wilden houden in de buitenlucht, meldde Indonesische media. Ook op het eiland Sulawesi was een incident. In de stad Pozo werd een bom ontdekt in een politiepost... die de veiligheid tijdens kerst moest garanderen. Experts maakten het explosief onschadelijk. De diensten in de bijna 400 kerken in het gebied... verliepen overigens verder zonder problemen. En er is felle kritiek op de Belgische koning al vanwege zijn kersttoespraak, zo bericht De Morgen. De koning waarschuwde in zijn jaarlijkse kerstboodschap... voor de gevaren van het populisme. Altijd zoeken ze naar zondebokken voor de crisis... zei de koning over die populisten. Hij leek impliciet te verwijzen naar de nationalistische partij N-VA... en maakte de vergelijking met de opkomst van het fascisme... en het nazisme in de jaren dertig. Kritiek is niet alleen te horen in N-VA-kringen... maar komt ook van bevoorrechte experts... En duizenden doden zijn er deze maand al gevallen... na ongelukken op de Zuid-Afrikaanse wegen. SABC News voorspelt dat het dodental zal blijven stijgen... Gisteravond overleden elf mensen naar verschillende auto-ongelukken. Zo overleed een baby in de buurt van Pieter Maritsburg nadat hij uit de auto werd geslingerd. De Süddeutsche Zeitung waarschuwt automobilist alvast dat Zwitserland vanaf 1 januari hardrijders veel strenger gaat straffen. Wie straks harder dan 200 kilometer rijdt op de snelweg of meer dan 70 rijdt waar 30 kilometer is toegestaan, krijgt geen boete meer maar een jaar zelfstraf. En tot slot de Engelse krant The Guardian. Die heeft in zijn voetbaltop 100 van 2012 vier Nederlandse spelers opgenomen. Het hoogst staat Robin van Persie op nummer 7. Ver achter hem volgen Klaas-Jan Huntelaar als 63ste, Arjen Robben als 66ste en Wesley Sneijder als 95ste. En de nummer 1 van de lijst van The Guardian zal u niet verbazen. Nee? Dat is Lionel Messi. Dank je wel, Anouk. Wat gaan we doen zo dadelijk na de klok van 8 uur op deze tweede kerstdag? We hebben het nog eventjes over Egypte. De nieuwe grondwet is een feit. En we hebben het over een cyberaanval op Iran. Details blijft erbij. De marathoninterviews op Radio 1. Drie uur lang uitzonderlijke livegesprekken. Deze Belgische cultuurhistoricus en archeoloog schreef het boek over de geschiedenis van Congo en is bovendien de oprichter van het burgerinitiatief G1000. De schrijver wil onze democratie weer meer pit geven. David van Rijbroek in gesprek met Juke Veninga over België, Europa, Afrika en Vlaanderen. Het marathon interview. Vanavond van 8 tot 11 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.